10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Onrust op de financiële markten door de oplopende spanning op de Krim. Een Belgische journalist gaat vrijwillig drie dagen de gevangenis in. Nu het n Nationaal met Oran Megens. De Europese aandelenbeurzen zijn met forse verliezen geopend. De spanningen op de Krim leiden tot onrust bij beleggers. De Amsterdamse AIX opende ruim 1,5% lager. Net als de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs. En de verliezen lopen op.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 Minister Timmermans zei gisteravond dat westerse landen economische maatregelen zullen nemen... als Rusland zijn militair niet terugtrekt uit Oekraïne. Eerder riep de NAVO Rusland al op Oekraïne te verlaten. De Amerikaanse minister Kerry reist morgen naar Kiev om de Amerikaanse steun aan het land te benadrukken. Hij dreigt Rusland met reisverboden en het bevriezen van handelsrelaties. Een explosie in de binnenstad van Zwolle heeft vanochtend een shawarmazaak verwoest raakte niemand gewond. Bij de explosie werd de gevel van de zaak weggeblazen. Er brak brand uit. En de Shuarma-zaak is vervolgens helemaal uitgebrand. De mensen die boven het bedrijf wonen zijn flink geschrokken. Ik hoorde midden in de nacht in één keer een, een harde knal. Um, en het brandalarm ging af, wat wel vaker bij ons gebeurt. Dus in eerste instantie ben je bang. Of denk je van, uh, ja, er zal wel niks aan de hand zijn. Uh, en dan kom je erachter dat uh, het pand beneden in één keer een uh, lichte laaien staat. De tien mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis van Zwolle. De politie weet nog niet wat de oorzaak van de explosie is geweest. Bij een zelfmoordaanslag op een rechtbank in Pakistan... zijn zeker elf mensen omgekomen, onder wie mogelijk een rechter. Dertig mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat er eerst een schietpartij was... bij de rechtbank in het centrum van de hoofdstad Islamabad. De twee aanvallers schoten om zich heen en gooiden met granaten. Mensen vluchten in paniek vervolgens het gerechtsgebouw binnen... en kort daarna explodeerde een bom in het gebouw.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 kro CRV. De Ochtend Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg En zometeen ook weer een mediaforum daarin. Ik, volgens mij voor het eerst, hè, uh, Hasna ja. El Mirouri, journalist en publicist. En Paul van der Lucht is de baas van RTV Utrecht. En het gaat onder meer over de Oscar-uitreiking van de afgelopen nacht. Waar presentator Ellen DeGeneres in het publiek selfies maakte... en daarmee een Twitter-record brak. Retweet in de history. Retweet it. Goed, nu eerst. De onrust op de krim heeft ook zo zijn invloed op de beurzen. Want de beurzen gaan wereldwijd omlaag. De prijs van olie en goud omhoog. En de munten en de rente komt onder druk te staan. We gaan over praten met NOS-economie-redacteur André Meinema. Nou André, je hebt allemaal prachtige schermpjes voor je... waarop je de financiële markten kunt volgen. Wat yep. gebeurt er allemaal? Ja, we zijn vanmorgen met uh, forse verliezen begonnen. Echt een, een, een zware uh, terugval van de koersen met uh, 1 tot 2,5 procent. Je ziet uh, de koersen ietsjes, de verliezen ietsjes teruglopen. We maar maken maar altijd nog een, een respectabel verlies hoor, van 1,5 procent en 2 procent in, in Duitsland. Uh, koersen daalden al eerder in Azië. Daar zagen we in Tokio en in Hongkong al de koersen met minder dan een procent onderuit gaan. Je zag de olie- en gasprijzen oplopen met 1 tot 2 dollar per vat. De goudprijs die daalde, die steeg ook. Uh, en dat zijn zeg maar zo'n die ingrediënten die dan samenhangen met, met zo'n toenemende onzekerheid. Mogelijke kans op escalatie van dat conflict tussen Rusland en Oekraïne en de rest van het Westen. en Je ziet ook dat deze crisis ook... Uh, de Rusland zelf begint te raken. Het is niet alleen maar dat de Europese beurzen daar last van hebben, maar de Russische beurs heeft er last van. De, uh, de beurs van Moskou, die daalde vanmorgen even met 10%, staat nu op een verlies van bijna 8%. De rubel, de Russische Münster onderdrukt. De Russische centrale bank heeft al besloten om de rente op te trekken, om die roebel uh, te schragen, te steunen. En uh, ook de rente op het Oekraïnse staatspapier die is uh, aan het stijgen. Dus het zijn allemaal wel in die ingrediënten die samenhangen met die onzekerheid uh, waar beleggers helemaal niet van houden. Ja, en De vraag is of dat weer bepalend kan zijn natuurlijk voor de, de houding en de, het gedrag van, van is er nou echt sprake van paniek? Nee, nou, er, moet, er moet echt veel meer gaan gebeuren. Dan zou het zeg maar, echt een inval moeten zijn, een gewapend conflict, dan moet het eerste schoten vallen. Dat soort dingen. Dan zou je eigenlijk veel meer paniek zien, en veel zwaardere koersuitslagen en prijsstijgingen. Dit is eigenlijk een beetje voorsorteren wat beurzen doen op, op mogelijke escalatie. De stormbal hijsen, je tas met spullen klaarzetten voor het geval dat je moet vertrekken. En de rekening opmaken van waar sta je nu als belegger, als investeerder in die verschillende markten. En waar zou eventueel het, het stof gaan neerdalen, waar zou eventueel de, de problemen kunnen uh, ontstaan. En waar moet ik dus vooral niet zijn? Nou, dan zie je dus inderdaad dat men zich terugtrekt uit opkomende markten, bijvoorbeeld van de Russische markt. En dat er, eh, bijvoorbeeld men zegt: nou, dan gaan we even onze, ons gewicht van investeringen verleggen van bijvoorbeeld aandelenbeurs die erg gevoelig zijn voor dit soort ontwikkelingen... naar bijvoorbeeld de, de goud- of de grondstofbeurzen. Ja, we hebben we het in Stand.nl vandaag over de sancties tegen Rusland. En daar reageerde iemand al op, en van de luisteraars... van ja, die sancties, dat moet je niet doen. Want voor je het weet zitten we weer in een nieuwe recessie. Zoveel invloed kan dat hebben. Ja, inderdaad. Ja, dat, ja, dat, dat kan een enorme impact hebben. Want dit, dit soort ontwikkelingen nu al doorkruisen voor een belangrijk deel... Uh, de manier waarop uh, de voorbije maanden werd gekeken naar economische ontwikkelingen... in heel de wereld, zowel in Azië als in Europa, de Verenigde Staten... economische groeiverwachtingen bijvoorbeeld, nou die moet je nu al een beetje beginnen bijstellen... als dit conflict zeg maar aanhoudt en blijft doorzieken. Je zit ook terug in de, in de olie- en de gasmarkt. Rusland is natuurlijk een hele grote speler. 12, 13 procent van de totale wereldbehoefte in 2012... kwam uit Rusland qua olie en gas. Ze zijn op de ene grootste olieproducent... en op de, eigenlijk de grootste gasproducent in de wereld. Ja, en als die stromen gaan ophouden of gaan stokken... of de prijzen daarvan gaan stijgen... heeft dat directe invloed bijvoorbeeld op de Aziatische economieën. Die zijn voor een groot deel afhankelijk van de import van olie en gas. Ja. Maar ook op andere economieën natuurlijk. Als prijzen stijgen is dat heel slecht voor economische ontwikkeling... en ook economische groei. Je blijft daar achter de schermen zitten met alle uitslagen. Dankjewel Economie, redacteur André Meenema van de NOS. Zij zat drie dagen vast in de gevangenis in het Vlaamse Beveren. Journaliste Machteld Liber heeft samen met een groep anderen... zich laten opsluiten in die nieuwe gevangenis... die op 17 maart opengaat. Mevrouw Liber, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deed u dat? Wel, ik ben al jarenlang justitieverslaggever voor het VRT-nieuws. En uh, ik wil altijd heel dicht staan bij het onderwerp dat ik behandel. En om die reden was het al jarenlang een beetje mijn wens... om eens uh, een paar dagen opgesloten te zitten. Om eens echt aan de lijve te ondervinden hoe het voelt om, ja, om gedetineerde te zijn. Voor zover je dat kan natuurlijk. Hè, want ja. ik had geen misdaad gepleegd. Dit, dit was drie dagen. Ik heb dat zelf ook eens een keer gedaan. Heel veel jaren geleden. Uh, dat is ook om de gevangenis uit te testen hè, voor het personeel. Dat ze dus een groep vrijwilligers toelaten en kijken hoe de lijnen daar lopen. Ja, dat is inderdaad de, de basisbedoeling. Ze willen mensen opsluiten als echte gevangenen... om alle bewegingen, alle veiligheidsmaatregelen... die in de gevangenis moeten genomen worden... om die te controleren of dat allemaal werkt. Ja. En, hoe, en hoe was dat voor u? Um, ik ben geschrokken, ik was voorbereid. Ik, ik, ik wist dat het eng was om, uh, om urenlang op een cel te zitten in een kleine ruimte waar je heel weinig comfort hebt. Maar ik ben zelf geschrokken wat het doet met een mens om van zijn vrijheid beroofd te zijn. En van zijn vrijheid beroofd betekent niet alleen in de cel zitten, maar betekent ook dat je eigenlijk niets meer zelf beslist van wat je doet. Um, je kan pas naar buiten als een cipier de deur doet. Je eet wanneer het eten gebracht wordt. Als je, gaat, als je moet gaan wandelen, dan moet je nu wandelen. Um, als je werkt, want ik heb ook uh, in de keuken gewerkt daar, dan mag je niet praten. Je wordt, je wordt eigenlijk geleefd. en, en met een heel, Dat komt er ook nog bij, met een heel aantal uh, beperkte uh, spullen van jezelf. En daar ben ik van geschrokken ook hoe ik vast hing aan, die, aan die luttele spullen van mezelf die ik nog had. Dus, dus je komt echt op een, op een hmm. basis terecht waar je, waar je van schrikt dat je daar zo aan, aan, aan vasthangt. Eigenlijk. En dat moment dat je, want he, al die dingen doe je en op een gegeven moment moet je achter die deuren, je hebt geen keus, want uh, die deuren gaan dan gewoon dicht. Hoe, ja. hoe, hoe is dat gevoel? ja dan, dan, dan klap die deur dicht en dan sta je er even een paar minuten te kijken en dan denk je, ja, het is zover um, wat nu, en, en je probeert ergens een draai te vinden, maar in die drie dagen heb ik die draai niet gevonden, ik had, ik had een boek bij en zo, je kan ook wel uh, uh, tv kijken op cel heb ik allemaal niet gedaan, omdat je ik, ja, omdat ik de hele tijd bezig was met wat, wat moet ik hier nu um, en je, je hebt een soort van, van um, ja, ongerustheid um, nervositeit terwijl je dat niet hoeft te hebben, dus, Heel, ik ik kan, nou. ga ik het nauwelijks uitdrukken. Nou ja, cynici zullen zeggen, ja, euh, mooie boel, maar daarvoor zitten die mensen daar ook. Die moeten ook dat gevoel krijgen exact dat ze iets hebben gedaan wat eigenlijk niet mocht. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ik vraag me af of je daar nu echt daardoor een beter mens wordt. Dat je gestraft wordt, is een feit. Maar ik denk, als je daar een hele tijd zit en je niet meer ja, geacht wordt om na te denken wat je gaat doen. Hoe je je dan voorbereidt op je reintegratie in de maatschappij. Dan, dan, dan heb je nog een lange weg te gaan, want ik kan me voorstellen dat je je kan aanpassen aan het geleefd worden. En, He, en, is, en is uw idee daarover veranderd, nu u daar ook drie dagen zelf uh, dat hebt mogen ervaren? Wel, dat die vrijheidsberoving zo'n beslag legt op je persoonlijkheid, dat wist ik niet dat het zo ver ging. Ja. Nee. En ook en... heel erg, wat, wat, wat me ook opviel vanaf dag één al, kreeg je heel snel het gevoel wij, de gedetineerden, tegen zij de cipiers. Ja. Ik dacht, zoiets ontstaat pas na dagen, weken, maanden, ja. maar dat installeerde zich al vanaf dag één. Hebt u nog geprobeerd het systeem te testen of het allemaal werkt? Ja. Hoe? ik heb iets uit de keuken meegesmokkeld <laughs> in de cel. Dat is niet ontdekt. <laughs> dat is niet ontdekt, maar ik ben het braaf gaan opbiechten bij de directie... omdat ik dacht van dit moeten ze nu toch weten en dat dit gelukt is. Maar een mes, wat nee. had u meegenomen? Um, vier plakjes kaas. Oh. Dat is toch wel van een andere categorie dan een mes, toch? Ja, maar het, nee, maar het zegt wel iets dat je ook bij de controles daardoor geraakt, omdat ze toevallig die achterzak van je broek niet controleren, en de rest wel. Dus uh, met een beetje geluk... Had daar nu had een mes ingezeten... dan had ik ja. dat mes kunnen meesmokkelen op de cel. Ja. Um, u zat in een, in een gedeelte... met een wat losser regime. Collega's van u zaten in de vleugel... waar de gevangenen straks komen die minder ja. vrijheid hebben. Hoe hebben die die drie dagen beleefd? Want dat is dan dus nog strenger. Ja, voor hen was het heel zwaar. Dat waren vooral uh, cipiers en gevangenisdirecteurs... van andere gevangenissen. Dus zij weten wel hoe het werkt. Vandaar dat ze ook het strengste regime kregen. Maar die, die werden echt gek na dag twee. Uh, het is, er is zelfs tot een kleine opstand gekomen, een spontane opstand eh, op de wandeling omdat door, door iets wat fout liep binnen in de gevangenis moesten de gevangenen die aan het wandelen waren een half uur langer op die wandelkoer blijven, het was koud eh, zaterdagavond en er is een opstand eh, ontstaan er is iemand eh, bovenop het voetbal eh, de voetbalgoal eh, gekropen en er is echt keet geschopt en niet omdat het hen gevraagd was maar omdat het, eh, ja, omdat het bij hen zoveel nervositeit en frustratie teweegbracht bracht die, die die hele dag op de cel en dan een half uur langer in de koude Dus zo zie je maar hoe snel, ja. Ja, hoe, hoe snel het gebeurt met mensen. Wat, wat gaat u doen met uw bevindingen? Levert dat nog nieuwe verhalen op? Um, wel, ik ben nu bezig met een, een, een reeks van drie reportages voor het televisiejournaal op de VRT te maken, een terzakenreportage uh, en ik overweeg ook nog om er iets langer van te maken, ook op onze site redactie.be kan je dagboekcamera's camera's en zo van verschillende mensen volgen, maar ik overweeg ook om er nog, toch nog een langer programma van te maken, omdat ik zoveel boeiend materiaal heb, um, ja, dat de wereld dit moet zien, denk ik. Ja, aan de ene kant zou je het iedereen aanraden om het eens te doen, maar je kan toch maar beter gewoon uit die gevangenis blijven misschien. Ja, hè? dat is echt een aanrader. Ja. Het is niet stimulerend. Het is echt een afrader om uh, wat dan ook van misdaad te plegen. Mag liber, hartelijk dank voor het verhaal, zij van de VRT. Michael Jackson, nu, een snel naslagwerk... leert ons dat dit nummer uitgerekend gaat over of iemand nog wel behandeld kan worden als een individu. Deel van de gemeenschap. Human Nature. De King of Pop, 1983, Michael Jackson en Human Nature. Op naar het Brabantse dorpje Magaren, Oftewel Kiepenrijderstad, zoals het deze dagen heet. Maar toch heeft carnaval ook wel een serieuze ondertoon, al zou je het niet zeggen. Want het is een heel klein dorpje. En dat betekent dat steeds meer voorzieningen uh, dreigen te verdwijnen. Onder meer het voetbalveld. Nou, Martijn Grimius, die volgt Prins Goof I bij de optocht. Heb je al uh, wat protestwagens voorbij zien komen op die optocht, Martijn? Nou, er staat hier een vol me. Met de, de, de jong, jong gediende van, van, de, van het dorp. Prins Goof komt er eens bij. Prins Goof, moet ik zeggen. <laughs> Pardon. Wat staat er nou? CV, we zullen er niet om krijgen. En dat is dan uh, Carnavalsverleging, we zullen er niet om huilen. Ja, he, om ja, een... Ja, te ja, te ja. Een beetje uh, op, op kippetermen, kippenrijers, uh, kippeterijen. Uh, ja, maar we zullen er niet om huilen. Is eigenlijk bedoeld voor het voetbalveld dat hier gaat verdwijnen? Ja, uh, helaas bestaat uh, de voetbalclub uh, bestaat niet meer uit uh, voldoende jeugdleden. En dan zijn ze gaan uh, fuseren met uh, naast het naastgelegen dorpje Ooyen. En uh, dan uh, gaan ze volgend seizoen daar de wedstrijden voetballen. Uh, ja. En dus uh, hier het voetbalveld uh, ja, is overbodig. En dat soort lokale thema's zie je dus terug in de praalwagens. Ik heb ook gehoord dat het kerkhof hier vol ligt. Er kan geen mens meer bij. Nee. Komt dat ook nog terug in de praalwagens? Uh, dat verwacht ik wel. Dat er oh. ook wel uh, als een van de thema's uh, zal zijn. Uh, ja. Uh, Goofie hebben we een paar ja. wagens gezien. Uh, ja, ja, Goofie, is... prins Goof. Goofie is een beetje het thema. Uh, ja. deze. En uh, de, ja, de school het is ook onder druk, de basisschool. De school uh, ja, is ook uh, zeer moeilijk. Ze hebben nog wel uh, een paar jaar de garantie. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van, uh, van tijd dat het hier ook... Uh, ja. moeilijk gaat worden denk ik. De praalwagens stellen zich nu één voor één op in een lange rij en dan zometeen begint de optocht. Ik zie daar, nou, oh dat is echt prachtig daar, de grote Bert en Ernie en daar nog een levensgrote panda. Hoe staat het ervoor Prins, Goop? Uh, uh, ja het weer is, uh, valt eigenlijk een beetje tegen, maar uh, ja, ik denk wel dat, dat we een leuke optocht gaan krijgen, toch wel. En dan staat naast u de adjudant, adjudant Patrick staat naast steek, mij, met mijn steek en uh, die is hier net even op halen. Had u dan, dan was er nou wel even iets misgegaan. Want u heeft ook een scepter. Die moet uh, de prins bij zich houden. Uh, en afgelopen vrijdag, op een onbewaakt ogenblik. was ik die kwijt. En die heb ik uh, ja, gisteren bij de pastoren op mijn knieën terug moeten vragen. Ja, dat was wel een serieus dingetje. Hè? Ja, dat was een heel serieus dingetje. <laughs> Wat zei de pastoor? Uh, ja, dat, dat ik daar voortaan beter op moest letten. Ja? En, uh, dat ik dat ding nooit meer kwijt mocht raken. En dan nou kijk ik even naar uw pols. Daar zit een armbandje op en met een tie-wrap is hij nu vastgemaakt. Dus hij kan er gewoon ook niet meer van de prins gescheiden worden er was een, deze dagen. Een, een, een, tipje van, een tipje van de pastoor dat ik er een tie-wrapje om moest doen. Nou, hij zei, dan kan je hem niet verliezen. Ja, nou, daar verderop, daar staat de wagen, de prinsenwagen. Daar gaat hij zo meteen op. Ja? Steek op het hoofd. Uh, en uh, ja, over een minuut of tien, vijftien, dan begint de optocht en dan duurt een uur. Dus ik denk dat, dat ik de volgende, het in het volgende uur even bij u op de praalwagen sta. met een mooi overzicht over Magar. Ik heb wel begrepen dat er meer mensen meedoen aan de optocht dan dat er staan te kijken. Als, als je ja, een kleine gemeenschap en de kinderen die allemaal uh, meebouwen in, in groepen. En uh, ja, de ouders die moeten er natuurlijk ook een beetje bij uh, begeleiden en... Uh, ja, dus uh, ja, meer dan de helft van de bevolking die loopt wel mee in de optocht. Dus aan de kant is het dan iets minder druk. Het carnavalsplezier is er niet minder om, terwijl er weer wat prauwwagens aan ons voorbij trekken. Een prachtig oud-Hollands tafereel. De steek gaat op, we gaan richting de Prinsenwagen. En we maken ons op voor de carnavalsoptocht in Magaren, oftewel Kiepenrijersstad. De Ochtend, Standpunt NL. Internationale spanning na de Russische inval op de Krim in Oekraïne loopt steeds verder op. Vandaag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar om mogelijke maatregelen tegen Rusland te nemen. Het is ook ons onderwerp in Stand.nl. De stelling dus, er moeten onmiddellijke sancties tegen Rusland worden getroffen. Er komen heel wat reacties op. Uh, Pim Bejaard, die twittert... Wat zal Poetin schrikken, zeg? Rusland is zo goed als autarkisch. En wij kunnen hun gas niet missen. Niemand anders die twittert nog... De Krim hoort pas sinds midden vorige eeuw bij de Oekraïne. Meerderheid van de bewoners zijn Russen. Die zijn dus oneens met de stelling. Uh, Europa zou met Rusland mee moeten denken... hoe een burgeroorlog te voorkomen. Maar uit louter expansiedrift stuurt Europa aan op een conflict... en zelfs een mogelijke oorlog. Zoal wat mening. We gaan over doorpraten met Pieter Waterdrinker. Hij is schrijver en correspondent... voor de en woont al sinds jaren negentig in Rusland en is op dit moment op de krim. Meneer Waterdrinker, goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Hoe is de situatie daar? Wat merkt u van die Russische militaire aanwezigheid? Ja, nou, uh, op dit moment is u de speaker, ik sta hier in de, letterlijk in de haven van Sebastopol. Uh, het is 19 graden, het is een strak blauwe lucht. je zou denken dat deze stad, dat een zeer prettige stad is ook, door Staling herbouwd naar de Duitsers het hebben uh, vernietigd... Uh, ...is de eigenlijk feerriek. En, en verderop, in de straat van Kers uh, op een heel klein stukje een tussen Rusland en de Krim... Het -Krim uh, ...gaat Rusland verder met de troepelbouw van panzervoertuigen. Uh, tegelijkertijd zijn er nog uh, een aantal kazernes hier, uh, de, uh, Oekraïnse kazernes... ...die door Russische soldaten worden omsingeld. Uh, het is natuurlijk een feit bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen... ...dat de Krim gewoon de facto uh, afgescheiden is van uh, Oekraïne... Uh, Rusland zal de Krim, waar 60% van de uh, bevolking etnisch Rusland is, ook meer weggeven. Dat is een accompli. Maar de grote vraag natuurlijk is in hoeverre gaat Rusland, uh, die het groen licht heeft gekregen uh, afgelopen weekend, om militaire actie te ondernemen in heel Oekraïne? Dus niet in alleen in de prins krim maar ook in Oost-Oekraïne. Vanuit het parlement, hè? ...van Rusland doorstoten tot Kiev. We vraag is in hoeverre gaat uh, Rusland met dat impliciete dreigement nu verder. Ja. Nou, er wordt hier dus gesproken over sancties hè, tegen Rusland. Wat denkt u? Zullen ze daarvan onder de indruk zijn? Uh, op, termijn, op, op dit moment niet. Uh, Poetin heeft natuurlijk de hakken in het zand gezet. En die kan eigenlijk gewoon uh, niet meer terug binnenlands. Uh, er wordt nu nog geapplaudisseerd, zeker in de federatieraad... ...als u die van de van de week zag... Dan staan ze volledig achter Poetin en zijn, ja, ik kan het niet anders noemen dan nationalistische koers op dit moment. Maar, maar hoe kan het, maar, dat dat uh, daar geen enkel uh, geluid te horen uh, is van: jongens, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Nou, er we, we zijn wel andere geluiden te horen, maar uh, als we het over Rusland hebben, we hebben het natuurlijk over de staatstelevisie. En die uh, steunt Poetin volledig. Maar wat er op de straat in Moskou en in heel Rusland niet gebeurt, in natuurlijk de realiteit. Uh, nu al behaalt de koers van de roebel, uh, de bank heeft uh, het rentepercentage uh, verhoogd. En uh, de Russen die Poetin steunen, en dat is nog een aanzienlijke meerderheid, ook met deze uh, patriotische acties, zoals velen dat zien, ja, die zullen vroeg of laat ook met de, uh, met de consequenties uh, daarvan uh, ondervinden. En dat is onder andere een lagere roebel. Uh, Poetin is natuurlijk gewoon veroordeeld tot samenwerking met het Westen. He, hij, hij kan wel zeggen: ik heb olie en gas, maar dat moet hij wel in het westen verkopen. En ja. grotendeels heeft uh, Rusland onder uh, 14 jaar Poetin daarvan geleefd. Ja. Dat riskeert hij nu. En uh, hij speelt eigenlijk in bepaalde opzichten vaak bank En ja, elk moment ontwikkelt zich uh, de situatie. Ja. Want ik zeg, de, de pantenvoertuigen die nu in de straat van Kesh staan, die staan daar niet voor niets. Yes. Dus uh, Poetin lijkt. Dat dus uh, bijzonder weinig onder de indruk van ja. de dreigement van naam van Obama va en het Maar u zegt bank, dat betekent dat er niet echt een plan achter zit, lijkt het wel. Want hoe kan je nou Poetin uh, raken, zeg maar, als Westerzijnde? Uh, hoe, hoe kan je hem dan weer in het gareel krijgen? Nou, dat is dus op de zware plek. Kijk, uh, het begin van Janukovic, de president, en zijn Koterien en zijn zonen... ...in de, de nadagen van de revolutie, om het zo maar te zeggen, geraakt doordat uh, bankrekeningen werden bevroren en dat ook gewoon uh, visa uh, werden geweigerd aan de top van de Oekraïners die rond de koterie, uh, die tot de coterie van Janukovic. Dus als je dat bij Poetin uh, doet, dan zal hem dat ook... Nou ja, al die mensen hem, hem die dat in dat de ook, verder, uh... afgelopen weekenden in Moskou stonden te klappen uh, om, uh, om naar Oekraïne op te stomen, om het zo maar te zeggen. Ja, die mensen hebben vaak hun huizen en hun kinderen en, uh, en hun familie in het westen wonen. Dus daar kan het, het Westen natuurlijk wel degelijk op termijn de maatregelen nemen door die mensen gewoon in, in dat opzicht betreffen. Maar dat is natuurlijk ook weer een zeer zware zwaar die op de, de spits zal drijven. Het beste, uit mijn optiek is natuurlijk gewoon altijd uh, uh, diplomatie en verder praten, is de vraag uh, of dat het dit moment kan. Kijk, uh, China heeft zich uh, vandaag ook al achter de Moskouw gesteld. Die heeft gezegd... Uh, Moskou is volledig rechtvaardig om de belangen van de etnische Russen, zoals uh, bij de militaire actie in Oekraïne te steunen. Ja. Dus ja, uh, zoals China als Rusland zitten in de veiligheidsraad. Dus je hebt gewoon een grote splitsing op dit moment. Nou, beschrijft u allemaal uh, hoe het eruit ziet? He, u beschrijft hoe het eruit ziet op de Krim en, en voelt het ook dreigend. En als u mensen op de Krim aanspreekt die die daar op straat lopen, wat zeggen zij dan tegen u? Dank u. Het hangt er helemaal vanaf. Ik was gisteren ben ik vanuit Synforopel naar Statoppel gegaan, dat is ongeveer honderd kilometer uh, door een landschap dat een beetje denken aan Frankrijk, Spanje. Uh, in Synforopel was het zeer, zeer grimmig ook naar, en met name naar buitenlanders toe. Ik heb mijn collega's van de Brits en Engels Tv uh, echt met met bijna uh, onder de, de fonds, nu dus, uh, vermorzend zien worden. Van, uh, gaan, dus, maar hoe is het voor uzelf dan? Jullie zijn verraders. Kunt u daar vraag Hoe is het voor uzelf? Nou, uh, gisteren was ik onderweg uh, bij uh, de controle uh, roadblocks tegen de En dan ben je als journalist natuurlijk, zeker van de Besides pers, word je natuurlijk verantwoordelijk gesteld voor wat de Russen, want de Russische uh, openische hier, word je als, als, als buitenlander verantwoordelijk gesteld voor alles wat Amerika en het hypoculturest in de ogen van Rusland gedaan heeft. En uh, dat, dat, dat voelt eigenlijk bedrijf aan. Dan, uh, uh, dan, ...dan soldaten die met uh, kalassie rondlopen... ...die natuurlijk toch op dit moment geen uh, license to kill hebben of ze laten staan te schieten. Want men weet natuurlijk dat stel dat vandaag uh, bij de ontzetting van een van de laatste verzetposten... ...zal maar zeggen hier op de kring van het Oekraïense leger... ...of daar een schot gelost wordt of daar uh, doden of gewonden bij vallen... ...ja dan raken we weer in een totaal andere situatie. En uh, nogmaals wil ik benadrukken dat ook het moet zijn op het oosten van de Oekraïne. We hebben daar al gezien in de stad Garkov en maar ...onder de volkswoede van etnische Russen... ...arme mannen en jongens, ik kan het niet anders noemen... ...het zijn hartverscheurende velen, ...werkelijk door de, in de, de meuten worden getrokken... ...gedwongen zijn om de grond te likken... ...op hun knieën uh, uh, voort te kruipen... ...en dan vervolgens het te krijgen van de menigte. Als dit de woede is die uh, nu al tot uiting komt... ...maar grootscheps tot uitkomt. komt... Uh, ja, dan kun je je hart vasthouden. Ja. En uh, nu is alles nog kalm, uh, maar de situatie kan natuurlijk elk moment uh, aarden op, op een grotere schaal. Ja. Maar het is tot dusver een hele merkwaardige oorlog, zoals ik vertelde hier in Sebastopol: straat blauw, lucht en de zon. Het is een, een, een, een, een, een, ja, een, een oorlog zonder één schot. Uh, maar er hangt wel om de dreiging, natuurlijk, nog over het hele deel van de wereld. Ja. En overigens niet alleen in dit deel van de wereld, maar over Europa uh, als geheel natuurlijk. Dus. Ja. Nou ja, eigenlijk over de hele wereld. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Vanuit uh, de Krim dus. Pieter, waterdrinker, hij is schrijver en correspondent voor de Telegraaf. Dus zijn verhalen zijn daar ongetwijfeld ook te lezen. De stelling nog even. Er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. U kunt blijven reageren. 0800-1101 is het telefoonnummer. Stemmen via de site. Gaat via www.stand.nl of twitteren met hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal door Randmegens. De Oekraïne-crisis heeft beleggers onrustig gemaakt. De Europese aandelenbeurzen zijn flink in de min geopend. Amsterdamse AIX opende ruim 1,5% lager... net als de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs. En de verliezen lopen op. En ook de prijzen van olie en gas zijn gestegen. De Britse minister van Buitenlandse zaken Heek... noemt de situatie op de Krim de grootste Europese crisis van de 21ste eeuw. Volgens Heek heeft de Russische interventie geleid... tot een erg gespannen en gevaarlijke situatie zegt dat de Russen het recht hebben om militairen te stationeren... op de basis die ze hebben op de Krim. Maar, zegt hij erbij, die troepen moeten wel op de basis blijven. Minister Schippers gaat gewoon naar de Paralympics in Sochi. Ze houdt de internationale ontwikkelingen scherp in de gaten... en kan onder invloed daarvan de plannen om de Spelen bij te wonen... nog wijzigen, zegt een woordvoerder. Vanwege de Russische inval in Oekraïne... heeft Groot-Brittannië besloten geen minister naar Sochi te sturen. De Paralympics beginnen vrijdag. En in Pretoria is het proces begonnen tegen Oscar Pistorius, de Paralympisch sporter die terechtstaat voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. Pistorius schoot ruim een jaar geleden het fotomodel dood in zijn villa. Volgens de aanklager was het moord. Pistorius zelf zegt dat hij dacht dat het een inbreker was. Die zaak wordt in Zuid-Afrika al het proces van de eeuw genoemd. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Servië en Kroatië slepen elkaar voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.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 A night out on the weekend And we can win Het is nog bijna warm deze, zo nieuw is die. Van de Family of the Year, het liedje heet Hero. Een opmerkelijke rechtszaak tussen Kroatië en Servië. De landen brengen elkaar voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Nou we praten we met nos correspondent Joost van Egmond, die is in Belgrado. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Uh, ja, ze zijn net begonnen, Kroatië houdt nu zijn betoog. Ze zijn nu een half uurtje bezig en ja, dit is wel, wel echt een unieke zaak. Het Internationaal Gerechtshof houdt zich meestal bezig met... Uh, met de wat kleinere grensconflicten, waar loopt precies een, een grens, eilandjes afbakenen. En nu hebben ze echt twee landen die elkaar twintig jaar na data van, van genocide beschuldigen. De allerergste misdaad die er bekend is. En ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Hier wordt echt het hof gevraagd om als scheidsrechter op te treden over de geschiedenis. En ja, dat tussen twee landen die het verder eigenlijk vrij goed kunnen vinden inmiddels. Dus opmerkelijk zeker. Ja, maar wie, wie heeft er een punt? Hebben ze beide een uh, punt? Dat kan nou, toch geen op. van beide, als ik de meeste rechtsexperts uh, mag geloven. Genocide is helst moeilijk te bewijzen. Uh, er, zijn, er zijn grote oorlogsmisdaden begaan in, deze, in dit conflict. Het was begin jaren 90. Kroatië maakte zich los in 1991 van Joegoslavië. Tegen de zin van heel veel Serviërs die in dat grensgebied woonden. En die begonnen een afschrijvingsoorlog. Die verjoegen heel veel Kroaten uit dat gebied. En ja, dat, dat ging gepaard met veel oorlogsmisdaden. Aan het einde van de oorlog ging het de andere kant op. Het Kwaadse leger heroverde dat terrein... en toen moesten honderdduizenden Serviërs vluchten. En wat er allemaal gebeurd is... dat is door onder meer dat andere tribunaal naar Agen... het tribunaal vrij goed gedocumenteerd. Uh, veel oorlogsmisdaden, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar de vraag is, is dat genocide? Ja, daar lijkt het dus niet op. De advocaat van Servië en Kroatië... proberen nu om de rechters daarvan te overtuigen. En vooral natuurlijk door de misdaden tegen hun hun bevolking genocide waren... en de misdaden die tegen de anderen zijn begaan... of tegen anderen zijn begaan, mm -hmm. dat niet waren. Maar ja, de meeste experts zien dat zonder in. Het is wat dat betreft meer een exercitie in, in preken voor eigen parochie. Maar als jij zegt het gaat best goed weer... wat willen Kroatië en Servië hier dan mee bereiken? Want je kan toch juist ja. weer olie op het vuur gooien dan? Dat, dat kan, dat is zeker een heel groot risico. Kijk, de regeringen die hebben ook wel geprobeerd om deze zaak als het ware te schikken... om tegelijkertijd van tafel te trekken en het er niet meer over te hebben. Maar vooral slachtoffers die zien dit als een, een strijd om erkenning. Die voelen zich op de een of andere manier meer erkend als er het label genocide aan zou hangen. En ook onder nationalistische groepen leeft dit natuurlijk enorm. Die willen nog steeds punten scoren tegen de andere partijen... Ja, dat zet heel veel druk op de regeringen om dit maar wel door te zetten, of in ieder geval om het niet terug te trekken. En daarom ...moeten ze dus eigenlijk wel. En ja, wat je nu ziet is dat zowel Zagreb als Belgrado al proberen om dan in ieder geval de politieke schade... ...van dit geruzie over het verleden te beperken. Ze zullen met elkaar verder moeten. Servië wil de Europese Unie in. En Kroatië is al lid, dus die kan daar flink in dwars liggen. En ja, het, het belangrijkste is dat die relatie doorgaat. Daar zijn politici zich ook wel van bewust. En die maken in ieder geval, als het gaat over de toekomst... ...geruststellende geluiden... Um, ruzie over het verleden, maar die toekomst, daar zullen we in samenwerken. Dat, dat hoor je van beide kanten. Dus eigenlijk, en, is ja, hoofdstuk hoofdstuk eigenlijk is het meer bedoeld om het hoofdstuk te sluiten? Eigenlijk uh, is het meer bedoeld om het hoofdstuk te sluiten. Dat is de hoop van veel optimisten, dat dit inderdaad, en zeker als erop uitkomt, geen van beide was, genocide, dan zou het het hoofdstuk wel eens kunnen sluiten. En misschien zelfs toch een positieve wending hebben. Maar voorlopig uh, ja, staan ze elkaar... Uh, het staat flink de ruzie voor de rechtbank. Dat gaat nog de komende weken door. En dan misschien eind van dit jaar komt er een uitspraak. Bijzonder een bijzonder verhaal. Dankjewel. NOS-correspondent Joost van Egmond. De Ochtend. Mediaforum. Vandaag met Paul van der Lucht. Die is de baas bij RTV Utrecht. Ik begin eigenlijk altijd met de vrouw voor te stellen. Als we die man-vrouw hebben. Maar goed, jou kennen we al tussen, Paul. En Hasna is voor het eerst vandaag. Yes, hallo. Hartelijk welkom. Hasna El Maroudi is redacteur bij Joop.nl. ja van de VARA, de website. BNN VARA inmiddels. Ja, inderdaad. Jij hebt gelijk. Ja, heel goed. Vertel iets over jezelf. Dat doe je, uh, jo.nl, maar wat nog meer? Ja, ik ben onlangs een uh, online platform gestart voor vrouwen. Een uh, platform waarop ik inspirerende interviews met vrouwen plaats. Jean.nu. Heb je Guilene uh, al gehad? Nog niet, maar ik hoop in de korte... nu gaan bewijzen waarschijnlijk. Nou nee hoor, het, uh, het idee erachter is dat uh, feminisme is een, een onderwerp... dat afgelopen jaar, en vorig jaar, ontzettend hot is geworden. Maar tegelijkertijd bevechten feministen elkaar ook. Ja. Um, en daar wil ik eigenlijk een beetje vanaf. Dus uh, vrouwen hoeven zichzelf niet te bewijzen. Vrouwen zijn uh, uit zichzelf vaak al sterk en inspirerend. Ja, want je hebt nu een beetje strijd tussen zeg maar, de nieuwe en de oude feministen. Wie dan de wijsheid het meest in pacht heeft. Ja, en ik vind dat zonde omdat daardoor uh, het onderwerp eigenlijk... Uh, ja, het niet wordt gedaan. Het gaat ja. niet om wie gelijk heeft. Het gaat om samenstrijden. Maar dat, voor... dit, geeft, dit is ook een van de onderwerpen waar je dus veel over schrijft? Uh, ja, maar tegelijkertijd schrijf ik ook veel over mijn uh, afkomst. Ik ben Marokkaans van afkomst. Um, maar ik schrijf ook heel graag over uh, lieve varkentjes of uh, over mode. Dus het uh, okay. is heel breed. Nou, uh, la laat je gelden lekker in dit uh, forum, zou ik zeggen. We gaan eens kijken wat we hebben voor, uh, voor le uh, leuke onderwerpen. Eerst eens terug naar het 8 uur journaal van gisteravond. <tied> Niet eerder deden zoveel lokale partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ron Dat is op zich goed nieuws, want dan valt er meer te kiezen. Maar het heeft ook een keerzijde. En verder het nieuws vandaag. Oekraïne vraagt het Westen om hulp tegen Russische invasie. Kijk, ze openen dus met het nieuws over de toename van het aantal lokale partijen... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daarna komt de situatie in de krimpas uh, aan de orde. Hasna? Ja, een logische keuze? Nee, absoluut niet. Ik nee? um, vind het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken... aan de gemeenteraadsverkiezingen... omdat zo weinig mensen uh, gaan stemmen. Maar op het ogenblik lijkt het toch dat, uh, zo te zijn... dat er een koude oorlog gaande is. Um, en dan openen met iets wat toch beter... bij de regionale uh, zenders past... Ik, ik vind het echt pijnlijk. Ze hebben er meer dan vijf minuten aandacht aan besteed. En daarna kwam Oekraïne pas. Paul, je bent natuurlijk van die regionale zender. Maar het was natuurlijk een eigen onderzoek van de NOS met regionale omroepen. Ja, dat is ook zo. En wij hebben daar goed in samengewerkt met de NOS. En ik vind dat elke samenwerking met de regionale omroepen. eigenlijk de opening van het journaal zou moeten zijn. Tuurlijk. Maar verrassend. <laughs> verrassend dit. Nou, maar in, in dit geval was het een beetje. Een beetje over de top. Je had natuurlijk moeten beginnen met Oekraïne. Veel belangrijker. Maar ik, kan je? Wel, weet je, ik kan me ook de afweging van zijn voorstellen. Want het is het hele weekend over Oekraïne gegaan. De ontwikkelingen gisteren die waren nog niet zo schokkend. Het was toch wel een klein beetje rustig. Maar daar hadden ze mee moeten beginnen. Maar Eens. ook wel het idee van er is heel veel tijd aan besteed. Mag dat ja, een afweging nou, zijn? Dat mag dan, ik vind wel dat je er veel tijd aan mag besteden. Het is natuurlijk een productie die lange tijd in beslag neemt. Uh, dus ik vind best dat je er veel tijd aan mag besteden. Maar uh, je, je had er niet meer moeten openen. Jij zegt ook van dat dat was een foute keuze in ieder geval van de, van de NOS. Ze hadden gewoon met de Oekraïne moeten openen. Had, ja. En zelf had je het ook over koude oorlog. Ja, uh, kijk, ik weet niet heel veel af van de situatie in Oekraïne. Ik heb het afgelopen weekend heb ik het allemaal bijgehouden. En uh, ik heb me vanmorgen natuurlijk uitgebreid ingelezen. Um, maar om het even over het onderwerp te hebben waar ze mee openden bij de NOS. Uh, ik heb er ook weer even nog een keer naar teruggekeken. Om te zien wat ze nou precies gedaan hebben. En dan denk ik, ja... Het past toch beter bij een zender als RTV om dat iets meer uit te diepen en uh, iets meer duidelijk te maken aan uh, de meer mensen. Meer op. Die ja, ja, ja, en ook heel duidelijk wat dan, uh, wat de wat, wat het betekent dat er zoveel kleine partijen zijn. Um, en bij de NOS had ik het gevoel dat het een beetje een hutje, een, een prutje... alles bij elkaar opgestapeld. Oh ja, er zijn hier heel, zoveel, twintig, en daar zijn er honderd zoveel. Word je het ook slecht gebracht? Het feit dat het als eerste werd... Dat dus ja, dat is anders. inderdaad, zoals je zegt, uh, zoals Hasna zegt... het is alles bij elkaar opgeteld. En dat is natuurlijk... Ja, wel als een landelijke omroep. Dat doe je dat natuurlijk. Ja, dat, dus dat vind ik niet zo raar. En het is inderdaad een in die regionale omroep om daar vervolgens plaatselijke duiding aan te geven. Ja. Wat betekent het bijvoorbeeld voor een stad als Amsterdam of een stad als Utrecht dat er zoveel lokale partijen meedoen? Wat, betekent het, wat is het verschil tussen Den Haag en Utrecht en Den Haag waar PVV meedoet Utrecht waar dat, waar dat niet het geval is? En om dat te proberen een beetje te duiden en alvast een klein beetje vooruit te kijken van nou ja, wat voor stadsbesturen gaan wij straks krijgen? Dan toch nog even inhoudelijk ook over die berichtgeving rond Oekraïne. De, de, de termen aan de rand van de oorlog, een kruidvat, een uh, koude oorlog. Hoe, hoe vind je dat er bericht wordt, Paul? Ja, ik, uh, ik, ik ken het gebied een beetje. Ik ben er regelmatig op vakantie geweest, ook op de Krim. En uh, uh, uh, ik voel me dus ook wel een beetje aangesproken door die, ja? Uh, door die berichtgeving. Uh, ja, ik denk dat het heel gevaarlijk is. Uh, want daar uh, wonen daar op de Krim uh, 60, 65 procent uh, uh, Russen. En er wordt daar ongelooflijk geappelleerd aan het nationalistische sentiment. Dus toen jij daar was, had je ook echt het idee dat je in Rusland was, bij wijze van spreken. Ja, dat verschil zie je niet zo heel erg duidelijk. Pas als je met mensen praat, dan heb je pas in de gaten... Ik, ik ken namelijk als Hollander toch het verschil niet tussen uh, Oekraïns en Russisch. Mensen spreken daar ook twee talen. Maar um, uh, uh, dus ik heb, daar, daar heb ik niet zoveel van gemerkt. En dat was, dat was een paar jaar geleden dat ik er was, was ook niet zo evident. Nu wel, en er wordt heel erg op die nationale uh, sentimenten wordt daar, uh, wordt daar gespeeld. En dat maken conflicten tot onvoorspelbare uh, brandhaarden. Ja. Uh, en er is daar een forse marinebasis op de, op de Krim van de Russen. Uh, het is helemaal vergeven van de Russische oorlogsschepen. Dus er zijn ook kernwapens. Het is, uh, ik vind het een gevaarlijke uh, Dus gevaarlijke de termen toestand. die worden gebruikt, ja, je dat, vind dat ik dekt absoluut het wel gevaarlijk. En we hebben natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog gezien. Waar uh, één klein incidentje toe kan leiden. Ja. Maak jij je zorgen daar gewoon, even, gewoon als hasna? Ja, zeker wel. Nee, zeker wel. Um, de berichtgeving is inderdaad wel heel heftig. Maar ik geloof ook wel dat het uh, recht doet aan uh, de staat. Zoals het er nu uh, ja. aan toe gaat daar. En... Um, nou ja, je leest overal over de Oekraïners... dat ze toch vooral hun handen achter hun rug houden... en vooral niet uh, iets, ook maar iets moeten doen... dat als er één schot gelost wordt... dat het dan eigenlijk al raak kan zijn. Nou. Um, maar tegelijkertijd vraag ik me ook af... of uh, de VS of uh, andere landen daadwerkelijk zullen ingrijpen. Oekraïne is niet lid van de NAVO. Dus ja. wat gaat dat dan vervolgens betekenen? Uh ook een soort ja toch ja nee dit is een slechte overgang ja het is toch een soort oorlogssituatie altijd tussen Ajax ja, en Feyenoord hoewel het gisteren op het veld bruggetje heel erg meeviel uh, ook erg. De, stand, uh, de uitslag was een beetje vervelend voor Rotterdam uh, zou ik maar zeggen en uh, al die andere mensen die Feyenoord een warm hart toedragen Ik laat even nog passen stil te vallen. Hmm? Zit je ben je helemaal omgeven door mensen die uit Rotterdam komen of een liefde hebben voor uh, Feyenoord? Nee, ik ben opgegroeid in Feyenoord. Ja, ja, nou ja. Paul? Interesseert me geen bal. Je hebt niks met sport, hè? Ik, nou, ik heb wel wat met sport, maar niet met voetbal. Het werd uh, 2-1 voor, uh, voor uh, Ajax uh, in de Kuip. Uh, 500 spits, Graziano Pelle, scoorde weliswaar... maar gaf ook een uh, elleboogstoot uh, en... Na de wedstrijd een opmerkelijk interview aan Fox-verslaggever Jan-Joost van Gangelen. Klein stukje luisteren. Can you imagine that the, the people here in Rotterdam... they would have expected more, more like a killing mentality? Yes, you can. Which team you support. Sorry? Which team you support, you know? I, I support nothing. Nothing, I think you support Ajax. Anyway, uh, I oh, know... Really? Why do you think so? Anyway, I know how much they... No, can... Why do you think so? Uh, you have the face that you are Ajax supporters. Anyway... Uh. Oh, really? You can tell that by my face? I think this is a big disappointment that you talk this way to me. so, you talk the same. Ja, Hans, jij woont in Rotterdam. Ben je trots ja. op deze vijenorder, Pelle? Dat nee. Die, dat die lekker het, van zich afbijt? Nee, het enige interessante aan Pelle vind ik zijn haar. Um, <laughs> daar houdt het wel een beetje bij op. Um, ja. Maar ik vind, ja, ik vind de manier waarop hij tekeer gaat... Ik heb ook dat fragment gezien. Nou, dat is belachelijk. Um, ja, maar en ik had ook... kan het niet anders verwachten. Nee, het, nee maar dat, dat een is het erge. Die gasten worden ze opgefokt en dan, dan moeten ze... Uh, op alle mogelijke manieren moeten ze presteren. Ze zijn een beetje gladiatoren. Worden, worden. Op alle mogelijke manieren worden ze gestimuleerd... om de strijd aan te gaan. En dan zitten ze tegenover zo'n zo verslaggever... die allemaal domme vragen stelt. Ja, dan krijg je stelde toch... geen domme ja, vragen. Ik, ik, vind nou, niet dat je, ik vind echt niet dat... Um, omdat je, um, dat testosteron door je lichaam geert... en je net van het veld afkomt... dat je dan maar uh, zo terug kan bitsen. Maar um, ik vind... hij had al een, een elleboogstoot uitgedeeld... tijdens uh, uh, Tijdens de wedstrijd. Dat kon hij en zich niet meer volgens... herinneren trouwens. Dat kon hij zich niet meer herinneren. Oh ja, nee. heel, heel ingewikkeld allemaal. Maar, ja, en en nee, natuurlijk ik vind die affaire het... van vorige week komt er dan ja, nog bij. Ik, ik vind het echt dat, dat, dat voetballers... Vooral wanneer je um, al zo'n hele reeks van uh, incidenten achter je naam hebt staan... dat je een beetje moet oppassen. Ja, natuurlijk moet je oppassen. Maar... Mensen worden, daar worden ze op getraind. Mensen worden getraind om de strijd aan te gaan. Mensen worden getraind ja, tuurlijk, om de strijd te gaan. Natuurlijk, ja, dan, dan worden... heb je toch ook nog Helemaal. gewoon een verantwoordelijkheid om, om je normaal te gedragen. Ja, maar ja. Kun je kunt niet zomaar af- en aanschakelen. Ja, en tegelijkertijd worden ze ook getraind nee, nee, om in ja. de media ja. te worden te staan. Laten we even luisteren naar wat Ronald de Boer daarover zei. Die zat gisteravond bij Jack van Gelder in Studio Voetbal. Dat is eigenlijk ook een soort forum hè, waar ze dan de, de dingen bespreken. En hij zei dit over: Laat ik opstellen... Dit had dan nooit moet, uh, mogen gebeuren dat hij direct naar de camera, ook na de wedstrijd, voor de camera gaat staan. Dus ik vind het gewoon een hele grote fout van de perschef. We hoorden later trouwens dat dat een verplichting is. Hè? Fox heeft dat afgedwongen, dat de aanvoerder na de wedstrijd onmiddellijk commentaar heeft. Maar is dit inderdaad uh, wat Ronald Boen nu zegt? Was het verstandiger geweest? Ja, zeker wel. Ik bedoel, uiteindelijk is het wel zo dat Testosteron door zijn lichaam heen geert en dat hij opgevokt is omdat ze net uh, een wedstrijd verloren hebben. En als hij even had kunnen douchen, zichzelf even mooi had kunnen aankleden. Maar ja, dan is het niet zo'n leuke televisie meer. Is het nee, het is zo. Dat is puur amusement. Ja. Dus, maar die jongen die moet je gewoon bij de pers weghouden. Die moet even een, een, een uurtje moet jongen afkoelen. Ja, Zullen we nog even de, de, nog even de, Oscars nog de hebben? Oscar uitreiken? Want dan wil jij ook ja. graag over praten. Nou, vooral de selfie van Ellen DeGeneres achteraf. Ja. Die echt euh, ja. bombardeerde op Twitter ongeveer. Ja, die, die ja. fotografeerde zichzelf met een aantal uh, acteurs. En dat was mm. fantastisch. De selfie is geloof ik nu inmiddels echt al meer dan 2 miljoen keer uh, gere Terwijl als je het vergelijkt met Obama... die het record retweets op zijn naam had staan... van een foto van hem samen met zijn vrouw... Uh, dat, dat, dat record stond op 800.000. Nou, het is ongelooflijk dat er meer dan 2 miljoen mensen dit hebben retweet. Ja. Oh. ja ik vind ook ik vind het prachtig ik vind al die die die al die pakjes en die jurken die die, die mensen daar aantrekken ben ik serieus gek kijk je de, de, de pakjes en die jurken? nee helemaal niet nee ik kijk helemaal niet ik heb gewoon geslapen. hasna schrijft over mode hoor ja dat ik, weet weet ik, hartstikke ik goed je ben je... Ik, afgelopen weekend heb ik nog ben ik toch samen met Evelien, mijn vrouw een, een winkel ingegaan om een paar mooie jurkjes voor het te kopen vind ik enig Hartstikke leuk. En die zien we dan ook op televisie als evenement? Nou, dat weet ik niet. Gaan vanavond gaan we naar een van feestje uh, een, een, uh, de feestjes waar de tv-beelden worden uitgereikt. En dan gaat ze vast even de jurkjes aantrekken. Dus als je goed kijkt, dan. Uh, weet ik niet, misschien wordt er ook al een uh, televisieprogramma van gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> maar Hans, dan let jij daar dan ook extra op de, op de jurk en de outfits. Ja, Omdat zeker. Toch niet ook... alleen van de vrouwen, Nee, ook ik, een man, kijk, ik kijk ook naar wat de man aan heeft ja, Gelukkig zeker. maar. Het is gewoon maar mooie mensen, toch leuk om naar te kijken. We, weet je wat ik niet snap, hè? Want uh, die, die, die Ellen Degeneres maakt die foto dan, die wordt door, door, door heel veel mensen ge... waarom? Ja. waarom? Waarom? Waarom? waarom Puur een verveling, dan... Jurgen. We nou, hebben is... te weinig te doen. Nou, het, is, het is echt een fantastische foto, omdat ja. iedereen er zo heel blij op staat en uh, ja. gezamenlijk. En, um, ik denk dat er een soort, ja, een soort vrolijkheid in zit. En ik vind dat Twitter dat zo nu en dan echt wel kan gebruiken, omdat het over het algemeen dat vrij zuur is. Dat is helemaal waar, ja. Tjés, ja. Dat is helemaal waar, ja. We zien trouwens op teletext. 1 0 Heb je gezien, Hasna, wie de nieuwe coach wordt van Feyenoord? Nee. 804. Fred Rutte. Geen idee wie dat is. Fred Rutte. Was toch ook al zo Geen succesvol bij PSV? Bij PSV, weer Twente heeft hij gezeten, Schalke. Maar dat wordt dus uh, kennelijk de nieuwe coach, ja. Dat had er al heel veel nee gezegd. Dat wist ja. die Pelle al, vandaar dat ze kwaad was. <laughs> dat zou nog kunnen. We komen er later in deze uitzending nog wel even op terug. Uh, jullie bedankt voor jullie bijdrage aan dit uh, media Forum. Hasna en Paul, dankjewel. Dat Duitse band en Supergirl uit, wat was het, 2001... Er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. Dat is de stelling vandaag in stand.nl. En er komen natuurlijk reacties op als Piet Konings... die op de site schrijft, eens, maar er zal vandaag, net als in Amerika... een klein opgestoken vingertje komen met halfslachtige verklaring... waar je alle kanten mee uit kunt. Zoals gewoonlijk komen de geesten uit het verleden hun tol eisen. En zoals we eigenlijk al wisten, is Poetin helemaal de weg kwijt. Om te voorkomen dat hij denkt dat hij de wereld over kan nemen... moeten er inderdaad sancties worden genomen. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, ben ik het? Zeg maar. Oké, okay, ik, uh, ik ben het ermee eens. Inderdaad, sancties opleggen, want ik denk dat Russen en Poetin vooral maar één ding respecteren. En dat zijn spierballen. En dat moet natuurlijk wel rationeel gebeuren, om het zo maar te zeggen. Dus wat voor en, sancties denk je dan aan? Economisch voornamelijk. En wat al eerder ge geopperd werd, is dat uh, veel Russische functionarissen bijvoorbeeld familie in het buitenland hebben. En ook heel veel goede hebben staan in het buitenland. Ja. En dat je ze op die manier pakt en dat je dus eigenlijk onvrede zaait tussen de coterie van Poetin zelf... En dat je ervoor zorgt... Ik mag hopen dat meneer Timmermans luistert of uh, de mensen uit Brussel. En dat ze dus eigenlijk gewoon, ja... Eigenlijk even de duimsel van draaien daarmee. En je denkt dat ze daar dan wel van onder de indruk zullen zijn. Dankjewel. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen. Even met Klaver. Hallo. Uh, ik ben het niet eens met, uh, met de stelling. Kijk, als je ziet op straat... dat de meerderheid van de Krimsen... veel nog gewoon bij Rusland horen... en ze smeken Poetin. Alstublieft, help ons. Nou, dan denk ik, ja... Wat willen nou eigenlijk? Die mensen willen niet anders. Ze willen helemaal niet bij de Oekraïne horen. Ze willen bij Rusland horen. Nou, laat ze dan maar, zou ik zeggen. Dus u zegt, als de mensen op de Krim dat inderdaad zelf willen... dan moet je ja. gewoon dat stuk aan Rusland geven en dan klaar. Maar ja, en moet u zien wat ze de, hoe ze de mensen behandelen... de Oekraïners, zeg maar, die wel bij de echte Oekraïne horen. hoe ze die mensen behandelen. Als ja. nou, ze willen toch niet anders? Dan denk ik, ja... Poetin, wat uh, kan ik me toch een beetje voorstellen als ze zeggen, ja... Okay. Dat, dat laat die mensen maar gaan, zou zeggen. Duidelijk standpunt. Dank u wel. We hadden eerder natuurlijk al een meneer die oorspronkelijk uit Rusland kwam... die zegt ja, maar zo zijn ze weer bezig om een nieuwe Sovjet-Unie op te bouwen. En daar moeten we heel erg voor waken. Dus wel degelijk ingrijpen. Ja. Zo lopen de meningen uiteen. Want dan beginnen ze nu op de krim... en dan gaan ze al die andere staten dat die is zich een een afgescheiden beetje hebben. Ja. Ja. Um, u blijft uh, lekker stemmen. 0800-1101 via de site www.standpunt.nl Of twitteren eens of eens. Doe het wel met standpunt. Ik kan de woorden nog niet.